Het natuurbeleid in Nederland moet op de schop. Dat adviseert een commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. De financiering moet overzichtelijker worden en helder moet zijn wie verantwoordelijk is voor de natuurgebieden, de gemeente, de provincie of het Rijk. Ook stelt de commissie voor dat nationale parken kansen moeten krijgen om geld te verdienen. De natuur is onlosmakelijk verbonden met de leefomgeving van mensen. Die moeten volgens Van Vollenhoven dan ook bij het natuurbeleid worden betrokken en eraan bijdragen.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1127 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uur met 15 mooie werkjes uit de nieuwe New Age muziekwereld. En we beginnen met een nieuwe CD van dit programma, Night Bound. En het zal ook wel een nieuwe CD zijn voor deze artiest, David Lindsay. En ja, we gaan er eens even lekker voor zitten. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier, peaceforradio.eu.